Marjette Krol met het NOS Journaal. Frankrijk heeft vanochtend luchtaanvallen uitgevoerd op Irak, heeft het Franse ministerie van Defensie bekendgemaakt. De Fransen hebben vier loodsen met militair materieel van IS bij de stad Fallujah gebombardeerd. Van de missie, inclusief de vlucht en de piloten in de cockpit, zijn beelden gemaakt en vrijgegeven. Vorige week voerde Frankrijk ook al luchtaanvallen uit in Irak. De Fransen bestrijden IS, net als Nederland, alleen in Irak. De Amerikaanse opsporingsdienst FBI zegt te weten wie de gemaskerde beul van IS is... die twee Amerikanen en een Brit heeft onthoofd. In de drie video's van de onthoofdingen komt telkens dezelfde man met een Brits accent voor. De FBI zegt de nationaliteit en de naam van de man te weten, maar wil die niet bekendmaken. De terreurbeweging Islamitische Staat beraamt aanslagen op de metro in Parijs en de Verenigde Staten. Dat zegt de Iraakse premier Abadi. Gearresteerde IS-strijders zouden de plannen hebben opgebiecht. Abadi wil niet zeggen welk metrostation in de VS doelwit zou zijn van de terroristen. De gemeenteraad van Utrecht vraagt vanavond opheldering over de uitzetting van een Somalische man. De raad vraagt zich af of burgemeester van Zanen wel op de hoogte was... toen de man vanochtend door de vreemdelingenpolitie uit het asielzoekerscentrum werd gehaald. Als dat niet zo was, is dat tegen de afspraak dat een burgemeester... altijd op de hoogte wordt gesteld van zo'n uitzetting. De Europese voetbalbond UEFA onderzoekt zeven clubs... die zich niet zouden hebben gehouden aan de regels omtrent Financial Fair Play. Het gaat onder meer om AS Roma en Liverpool... De UEFA houdt dit seizoen de boekhouding van in totaal 115 voetbalclubs tegen het licht. En daarbij zijn al vijf clubs tegen de lamp gelopen die fouten hebben gemaakt bij transfers. Het weer. Vooral in het noorden en oosten nog wat regen. In de rest van het land droog. Morgen eerst wat zon, maar daarna vanuit het westen opnieuw regen. Het wordt morgen 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. You can see there's something in the way. I'll try to show you, my door is open. I don't know how much more I can take. Since you've chosen to leave me frozen, am I the only one who sees what you become? Will you drift away? Well, oh, I know not a time to once can make it right, could Thank you.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 Thank you. ZFM Could go, Batman me and it, bing, bing, cockin' it, queen Nicki dominant. Prime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 Comptez mes doigts et papa Un jour à l'autre, on aura disparu Serons-nous détestables Serons-nous admirables Des géniteurs ou des génies Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables Dites-nous qui Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés Mais personne sait comment on fait des papas Monsieur, je sais tout, on aurait hérité C'est ça, faut le c'est de son pouce ou quoi Dites-nous où c'est caché Et ça doit faire au moins mille fois Qu'on a bouffé nos doigts Et hey! bouffé nos doigts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 van mijn ik krijg stracht, de stad ligt te sturken. Blikken voor ijzer in de stad voor mijn schurken. zo in mijn eentje, mijn visie is cijfer. Zweet in mijn bed, ik wil liever naar buiten. Mijn gedachten op een masterplan. De kans met de Voor nog geeft aan hoe ver ik ben. Ogen volgen mij net alsof ik in een film zit. Vingers die kievelen, zodat ik even stil zit. Klaar voor de arts, zie je het Slaven, net op je aan de heroïne zit. De komt ik door, tijd om te slapen. Toen blijf ik maar gapen, de zon breekt door. Achtervolgde mijn toekomst, zo'n drang naar morgen. Daarom ik dicht. Lig. Ligt wakker in bed. Mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door. Slapeloze nachten. In de zon ben ik langzaam door. Mijn ogen reeds gesloten. Ik denk al als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Maar ik ben er zon dekoor, planning van morgen, doe me nog steeds voort. Of waar ik kan boren, waar ik kan boren. De zon bleek door, de sterren de lucht, dat is ons decor. Planning van morgen, doe me nog steeds voort. Of ver ik een boren. Ligt wakker in mijn bed, yeah. mijn hoofd vol met gedachten. De tijd dit langzaam door. Slapeloze nachten. De zon breekt door, Mijn ogen reeds gesloten. Ik denk als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen stop a the the